Dit is Lieslo Tonassen met het NOS-journaal. Justitie schietpartij in Luik een terroristische aanval was. Vanochtend schoot een man bij een politiecontrole... twee agenten en een automobilist dood. In een schoolgebouw gijzelde hij een schoonmaakster... en werd toen zelf door de politie doodgeschoten. De dader van 31 uit Rochefort zat een tijd lang in de gevangenis... en ging gisteren met verlof... Op een persconferentie zei de politie dat hij bij de controle... de twee agenten neerstak met een mes, hun dienstwapen afpakte en hen doodschoot. Het ziekenhuispersoneel dat de Russische dubbelspion Sergej Skripal... en zijn dochter behandelde, was bang dat de zenuwgasaanval... de patiënten fataal zou worden. De artsen zeggen dat vanavond in een interview met het BBC-programma Newsnight... In eerste instantie dacht het ziekenhuis dat ze een overdosis opium hadden genomen, maar toen later een agent met dezelfde symptomen werd opgenomen, gingen alle alarmbellen af, vertellen de artsen in het programma. Ze denken dat de Skripals nog maanden last zullen hebben van het zenuwgas. Drie jongens die vorig jaar in Schijndel grote keien op de weg legden waar iemand tegenaan reed, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Twee verdachten kregen twaalf maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk. De derde kreeg tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Een zwangere vrouw raakte zwaar gewond. Haar baby mankeerde niets. De rechter noemt de actie van de jongens poging tot moord. Het internationale sportevenement de Invictus Games... komen in 2020 naar Nederland, bevestigen bronnen aan de NOS. Het sportevenement voor militairen die in dienst gewond zijn geraakt... duurt een week en wordt gehouden in Den Haag en Rotterdam... De Britse prins Harry is initiatiefnemer en beschermheer van het evenement... en komt eind juli naar Nederland ter promotie. Of zijn vrouw Meghan Markle daarbij ook aanwezig zal zijn, is nog niet zeker. Het weer, het KNMI, heeft code oranje afgekondigd voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Er komen zware onweersbuien aan, waarbij wateroverlast kan ontstaan. Ook zijn hagel- en windstoten mogelijk...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 Ja, ja, ik zei het al. We komen nog even terug met het programma dat er een tijdje uit geweest is. En we zijn het ook nu niet helemaal echt regelmatig. Maar we proberen ons best te doen. En uh, gewoon zoveel mogelijk te zijn met de Vinyl Jaren. En vandaag uh, hebben wij weer twee bijzondere albums voor u uh, meegenomen. Uh, het, eerste, dat, uh, het eerste album is een dubbel album. En dat is een helemaal te gek dubbel album. Dus, het uh, nagel, nieuw. Het is uh, pas uh, verschenen. Op vinyl ook. En dat is wel zo lekker. Want dat kan tegenwoordig. Hè? Vroeger zeiden we het is nostalgisch. Maar tegenwoordig is er gewoon ook weer nieuw fantastisch vinyl te koop. En uh, um, daar is dit er een van. Van Morrison samen met Joey Di Francesco. En dat is een uh, Amerikaanse meneer. Een uh, beetje, beetje multi-instrumentalist. Hij speelt vooral Hamiltonorgel. Maar natuurlijk ook piano. En hij doet ook de trompet nog af en toe. Uh, ik ga u er in de loop van de uitzending meer over vertellen. Over dit fantastische album. Uh, Dubbel LP dus met jazz standards. En het klinkt allemaal zo vreselijk lekker. En dat kan bij deze warmte. Beetje relaxte muziek op de achtergrond. Dat is altijd wel lekker. Uh, en uh, als je echt van dit soort muziek houdt. Nou, dan zit je nogal gewoon wat harder. Kan ook nog. En verder een heruitgave van vorig jaar. Van het album Pet Sounds. Van uh, The Beach Boys Hun uh, ja, meest legendarische LP Mag je haast wel zeggen uh, Die ze ooit gemaakt hebben Ze hebben heel veel LP's gemaakt Maar dit was hun meesterwerk Om het zo maar eens te zeggen Pet Sounds en, uh, uit, to, Oorspronkelijk komt die uit 1966 En daar gaan we ook alles van draaien Tenminste als we er aan toe komen Niet te veel kletsen Dan moet het allemaal lukken Toch? Ja, ik wel Goed, Angela gaat zo lekker schuiven en uh, dan ga ik lekker zitten en gewoon uh, genieten van de, de mooie muziek. Een beetje goede rolverdeling hebben, <laughs> dat is altijd belangrijk. Goed, zullen we er nou maar beginnen? Ja, we gaan beginnen. En uh, het eerste nummer wat u gaat horen van Van de Man, van zijn nieuwe album met Joey Di Francesco. Het is echt een geweldige plaat. Dus alle een beetje jazzliefhebbers... Let op, want het is echt een heerlijk album. Goed, uh, Miss Otis Regrets. Dat is het eerste stuk wat wij van dit album gaan laten horen. Miss Otis Regrets. She's unable to lunch today Madam oh. Miss Soda's regrets She's unable to lunch today She said she's sorry But let's not die in lovers' land. She strayed madder. Made her soul of regrets. Dishonorable to us today. Day. But she woke up in the morning. Dream of love was gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray, far astray. And from underneath the velvet gown. Ginger, a gun, shattered a lover down. Mad, but his oldest regret is honorable to learn today. But so just regret can't make it today. Can't make it today. Lekker of klinkt dat lekker? hè, Toch? Zalig. Van Morrison. En uh, het is een prachtig dubbel album. Ja, u kunt. Uh, de cam doet het. Ik kan natuurlijk niet de prachtige hoes uh, laten zien. Uh, maar uh, het, uh, het is een dubbel LP. Er staan vier nummers op per kant. Dus 16 nummers totaal. En allemaal een beetje in dit lekkere sfeertje. Ik ga u even vertellen dat. Uh, dit nummer, dat heet Miss Otis Regrets. En uh, de bezetting als volgt. Van Morrison, lead vocals. Joey Di Francesco, organ en trompet. Of orgel en trompet. Hammond orgel natuurlijk, hoe kan het er bijna anders. Uh, dan Wilson op gitaar. Op gitaar Michael O'Day op drums. En Troy Roberts, tenor, tenor saxofoon. We gaan van uh, dit album... Naar een, ander, uh, een andere milestone zou je kunnen zeggen. Oftewel een uh, legendarisch album uit de, uit de jaren zestig. Het uh, album was toen de tijd eigenlijk de inspiratiebron voor de Beatles. Om Sgt. Pepper te gaan maken. Terwijl uh, Rubber Soul van de, Beatles, van de Beatles weer het inspiratiebron was. Om dit album van de Beach Boys te gaan maken. Althans zo luiden de uh, verhalen. Nou, er staan natuurlijk een paar knijters van hits op. En we hebben natuurlijk ook een beetje weer die heerlijke zomerse geluiden van uh, The Beach Boys. We beginnen met een nummer dat we gisteravond tot in de treuren gehoord hebben. Maar dan nu nog een keer even lekker van het album. Van het album Pet Sounds van The Beach Boys. Wouldn't it be nice? Prachtig stereo. Dat was vroeger ook wel anders. Want uh, de meeste opnames van de Beatsbus waren in mono. Omdat uh, Brian, uh, of Brian Wilson, die dus uh, eigenlijk alles schreef en produceerde... aan al doof was. En dus eigenlijk geen stereo kon horen. Maar nu is het album verkrijgbaar in prachtig mooi stereo. En uh, dat klinkt dan ook wel weer lekker. We gaan terug naar Van The Man. Van Morrison met het prachtige album... Um, hoe heet het ook weer? Oh ja, um, You're Driving Me Crazy. Zo heet het album officieel. You're Driving Me Crazy. Prachtige hoes. En dat is natuurlijk het mooie van Vinyl he? en al die CD-boekjes, regen, aan. Maar zo'n hoest, dan heet er wat in je handen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is nog wat. Goed, we gaan het volgende nummer draaien. En dat heet Hold It Right There. Duurt 4 minuten en 9 seconden. Het is geschreven door uh, Terry Gray uh, Vinson. En uh, we gaan het, uh, de bezetting even vertellen. Nou, dat is natuurlijk logischwijs Van Morrison. Die doet de lead vocals. En die doet, speelt ook nog alt sax. Ik weet niet dat hij dat kon, maar dat kan hij dus ook nog. Alt sax. dan uh, Joey DiFrancesco zit op Hamilton Dan Wilson alweer op gitaar. Michael O'Day op drums. Dan eh, Troy Roberts op tenorsaxofoon. En dan hebben we ook nog Shanna Morrison. Dat zal zijn dochter of zijn vrouw zijn. Dat wil ik afwezen. Die doet de backing vocals. Van Morrison met Joey DiFrancesco. Hold it right there Whoa, don't you go no way Love you, baby, like a rooster hug loves his corn I love you, baby, like a rooster hug loves his corn Been in love with you, baby, since the day that I was born You gotta wait a minute, baby Wait a minute, baby I love you baby, you're sweeter than a lollipop, pop, pop. Love you baby, you're sweeter than a lollipop. Whoa, oh, oh, oh, oh, don't on, you flip, oh, flop, flip, flop, flip. Wait a minute, baby. Wait a minute, baby. Wait a minute. Heerlijke vette hemel, hoor. Dan ben ik alweer verkocht. He. Oh, wat is dat toch een lekker instrument? En zeker als hij bespeeld wordt door een meester, zoals de heer Joey, die Francesco dus duidelijk is. Um, ja, van het album um, You're Driving Me Crazy, zo heet het album dus officieel. Hoorde u Hold It Right There? En um, nou ja, van dit soort muziek krijgt u nog meer vanmiddag. We gaan het proberen. Om zoveel mogelijk van dit prachtige dubbelalbum te laten horen. Maar eerst weer terug naar The Beach Boys. You still believe in me? Still believe, uh, you still believe in me. Oftewel, uh, ja, zeg ik het dan goed? Ja, you still believe in me. Van het album uh, Pet Sounds, Beach Boys. U kent het. Brian Wilson, Dennis Wilson, Carl Wilson waren de broertjes Wilson. Uh, aangevuld met Michael Love. En, uh, goh, dat wist ik het net nog. En nou vergeet ik die ene naam weer die er nog bij hoort. Er was er nog één. Uh, L. Jardin. Ja, L. Jardin, dat was er één. En dat was een beetje familie en uh, neefje en zo, geloof ik. Dat waren de oorspronkelijke leden van deze band. En later toen Kar Brian Wilson een beetje zat was van het toeren en dat soort dingen nam, met Bruce, uh, Bruce Johnston zijn plaats in. En uh, ja, met Brian Wilson ging het niet zo goed. Na het album Pet Sounds zouden dus ze een nieuw album gaan maken dat heet, zou Smile gaan heten. Maar dat ging helemaal fout, omdat uh, Brian Wilson in die periode volledig doordraaide. En uh, het album dus eigenlijk, uh, zeker in die tijd, nooit is afgemaakt. Dat wel. Uh, wel een aantal nummers, zoals bijvoorbeeld Heroes and Villains en uh, Good Vibrations. Uh, die kwamen daar vandaan. Uh, die zijn wel afgemaakt, maar de rest dus eigenlijk niet. Toen de tijd. Goed, we gaan weer terug naar onze vriend Van Morrison. U weet wel, Van the Man... Een man die natuurlijk in de jaren 60 begon met zijn band uh, Them, uh, met knijters van iets als Baby Please Don't Go, Gloria, Here Comes the Night, uh, Don't Think Twice, It's All Right, uh, yeah, Now Baby Blue en dat soort prachtige liedjes. Um, later natuurlijk een solo carrière begon met uh, grote hits als Brown Eyed Girl, Moondance, uh, nou ja, uh, Have I Told You Lately That I Love You en tegenwoordig. Is onze fan dus heel erg bezig met de jazzy sound. Uh, hij maakt al een prachtig album met duetten. Ook in de, een beetje in de jazz stijl. En nu heeft hij dus dit prachtige album uh, met Joey D. Francesco. En uh, nou, we gaan naar het volgende stuk luisteren. Dat heet All Saints Day. En wederom Van Morrison, Lead Vocals, Joey D. Francesco, Orgel. Uh, dan Wilson, Gitaar, uh, Michael Ode Drums en uh, Troy Roberts ten oorzaak Ik ga niet iedere keer die bezetting vermelden, alleen als er afwijkende dingen zijn. Want dit is gewoon de vaste bezetting die, die werkt op dit album. Dus All Saints Day, geniet! Looking like the flowers that bloom in May You can make your reservation I will meet you at the station When you come to see me on Saint's Day Follow the lead, it is no wonder I seem to be so high Living my dreams the way I ought to je okay, zo lekker rustig wij uh, onderuit leunen. En dan gewoon lekker luisteren naar deze fantastische uh, plaat. Hij klinkt ook gewoon ontzettend lekker. Gewoon, weet je wel. Het is. Ja. Nou ja. Uh, we zullen alles superlatief, maar een beetje laten varen. In ieder geval, ik hoop dat u er net zo van geniet. Als dat ik het doe. Want het klinkt allemaal erg lekker. Van Morrison en Joey DiFrancesco van het album You're Driving Me Crazy. En het is pas uitgekomen. Het is dus gewoon nagelnieuw en dat is het lekkere van, uh, ja, dat is weer allemaal nieuw vinyl. Dus we kunnen nu in dit programma ook af en toe eens wat nieuws laten horen. Dat uh, tenminste, als ik genoeg centen heb om een LP te kopen natuurlijk moet. Dat is net als in mijn schooljongestijd, dan moet je gewoon weer even wachten van heb ik genoeg centjes, dan kan ik je volgende plaat kopen. Ja, dat was vroeger zo. En dat is tegenwoordig nog zo. <laughs> Want ze zijn natuurlijk behoorlijk duurder geworden. He? Je ziet dat je tegenwoordig 24 euro voor een LP betaalt. Dat is toch bijna 50 gulden in de oude tijd. Niet waar? Dus kan je nagaan. Goed, Van Morrison en Joey Di Francesco. En uh, in combinatie met The Beach Boys. En die gaan we nu weer draaien. The Beach Boys uit 1966 komt het oorspronkelijke album. Alleen het is opnieuw uitgebracht... Uh, ik dacht anderhalf jaar geleden zo'n beetje, in ieder geval van ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan werd het opnieuw uitgebracht uh, dit album Pet Sounds en we gaan luisteren naar het stuk That's Not Me It Wasn't Me I had to prove that I could make it alone now but that's not me I wanted to show Try to be changes, took a look at myself and said that Me, zo heet dan het nummer van dit album. In de originele hoes natuurlijk. En uh, er staat al wel op. Capital Full Dimensional Stereo. Nou dat zal dan wel weer. Uh, het zal wel weer een stereo en een mono versie geweest zijn vroeger. Prachtige foto op de hoes. Van de heren natuurlijk in de dierentuin. En het is inderdaad de 50th anniversary uh, version. Dus hij is uit 2016. Uh, is hij dus opnieuw gereleased. In deze prachtige vorm op. Gewoon luxe vinyl. En dat hoor je dus echt wel. Ja, maar duidelijk is. Goed, Van Morrison, laatste nummer van kant 1. Want er staan vier nummers per kant. Uh, laatste nummer van kant 1, wat wij voor u laten horen. Uh, dat is het bekende stuk The Way Young Lovers Do. Uh, geschreven door Van Morrison zelf. En uh, met weer dezelfde bezetting. Gaat ze niet allemaal. Uh, uh, niet allemaal noemen, want het is allemaal steeds hetzelfde. Behalve als er iets anders gebeurt, dan noem ik het The Way Young Lovers Do. Van Morrison. Just you want to the us once more. Say goodnight to your friend around the night time. If that's the right time. Don't feel the way that the lovers do. Selfies, sad or not, or and we said, I don't know, I'm starting dream of the way that we were and the way that we wanted to be. lekker of is het niet lekker. The Way Young Lovers Do was dat een compositie van Van Morrison uitgevoerd. Dus neem door hemzelf. Met daarbij op Hammond Orgel uh, Joey de Francesco. En dat vind ik alleen de moeite waard. Als zou Van niet zingen, vind ik het nog mooi. <laughs> ja, ik ben nog eenmaal een Hammond Orgel fan. Het is niet anders. Uh, moet je er maar mee doen. Goed, dan gaan we gaan weer naar Pet Sounds van de Beezer Boys. Het album werd oorspronkelijk uitgebracht op 16, over, uh, 16 mei 1966. En dat was dezelfde dag... dat Bob Dylan bijvoorbeeld zijn dubbel LP... Uh, Blonde on Blonde... uitbracht. Nou, die komt ook binnenkort... aan, aan het licht, uh, aan de beurt... want die heb ik ook besteld. Dus die komt... van de week binnen. Dus waarschijnlijk... Uh, misschien volgende week wel. Je weet het maar nooit. Uh, het album uh, staat... op uh, de lijst... Uh, de, de blad Rolling Stones... <coughs> heeft een... Uh, een uh, lijst gemaakt met... de all-time greatest hits... Uh, <coughs> sorry, de uh, nou ja, 500 greatest album of all time, uh, Rolling Stone. En daar stond dit album op de tweede plaats. En nu raden wie er op één stond: een grootste concurrent. Ja, nou ja, concurrent. Eigenlijk de plaat die geïnspireerd werd door dit album, Pet Sounds. Want Pet Sounds, Paul McCartney hoorde dat. En die denkt: Van god, hoe moeten, wat moeten wij hier tegenover stellen? Want hij vond het album zo fantastisch. Ja. Eh, dus hij zegt: Wat moeten wij hier tegenover stellen? En toen kwamen de Beatles, de Beatles met, met Sergeant Pepper. En die staat dan weer nummer 1 op die lijst. Ja. Dus, en vervolgens uh, moest <coughs> Wilson zich nog een keer achter zijn oor krabben. van: Oké, okay, wat gaan we nu doen? Ja. En toen raakte die zwaar overspannen. En kwam ja. er dus bijna helemaal niets meer van zijn hand. Hij is later wel goed gekomen, hij heeft het album Smile later nog wel volgens mij afgemaakt. Oh. En uh, hij toert ook, zei het niet met de Beach Boys, maar hij toert nog wel als soloartiest met een zogenaamde uh, All Star band. Goed, nou, het volgende nummer is een advies aan mij. Lul niet zoveel, leg je hoofd op mijn schouder. Dat is de korte strekking van het hele verhaal: Don't talk, put your hand on. Uh, put your head on my shoulder. Beach Boys. I can hear so much in your sight and I can see so much in your eyes. There album uh, Pet Sounds dat zich vooral Dus kenmerkt in dat het eigenlijk breekt met waar de Beach Boys uh, bekend om waren geworden. De zogenaamde surf sound. Lekker vrolijke liedjes over meisjes, auto's, motoren en uh, surfen. En uh, daar brak dit album volledig mee. Het album werd ook gekenmerkt door het gebruik van hele originele instrumenten. Zoals hobo, fluiten, strijkers en natuurlijk... Dus het was eigenlijk een heel innovatief uh, album... Uh, de teksten en, uh, de, werden hoofdzakelijk geschreven door Terry Asher. De opnames uh, die gemaakt werden, werden eerst de muziek opgenomen. Daarna schreven Asher en um, Brian Wilson samen de, de teksten. Goed, ik, ik denk zelfs ook dat er van de Beach Boys uh, weinig mensen op hebben uh, meegespeeld. Uh, ik denk dat het grootste deel ook studiomuziekanten waren die het album hebben ingevuld. Maar de zang is natuurlijk zeer onnavolgbaar. Van uh, The Beach Boys. Goed, terug naar het album uh, You Drive Me Crazy van de heer Van Morrison. En uh, daarvan gaan we een prachtig stuk draaien, uh, dat heet The Things I Used to Do. En uh, dat werd geschreven door Eddie Jones. I, used to do, I don't do no more. Yeah.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 Do. I don't do no more Zo, het is net op tijd. <laughs> net op tijd, net terug. Rennend. Goed, de Beach Boys. En um, uh, nog wat aanvullende informatie. Nee, nou ja, de Beach Boys waren natuurlijk... Brian Wilson, Carl Wilson, Dennis Wilson... Mike Love, L Jordan en... Ik zei hem al, uh, Bruce Johnston... die er al bij was. Maar op het album worden echter... Uh, vrijwel alle instrumenten gespeeld. Door Brian Wilson zelf. En uh, diverse studiomuzikanten, uh, onder wie drummer Blame. Uh, gitarist uh, Glenn Campbell en uh, bassiste Carol Kay. En dat is natuurlijk wel bekend, dat is die dame die speelt op alle b-sportplaten, zoals de bas. En uh, niet alleen daar, maar dat is een van de... Beste en meest gevraagde Amerikaanse session-bassiste, opnamesession-bassiste. Ever. Moet je maar zoeken op YouTube, er staan een paar hele leuke documentaires over haar. Dat <coughs> je kunt zien waar ze allemaal meegespeeld heeft. En uh, ze heeft meer nummer 1-hits gehad dan de Beatles en de Stones bij elkaar. Uh, alleen staat haar naam nergens op. Dat is het enige verschil. Maar goed, ze doet dus ook hier uh, mee. Beach Boys en we gaan draaien het nummer uh, nee we gaan draaien I'm waiting for the day. I came along when he broke your heart. That's when you needed someone To help forget about him I gave you love with a brand new star That's what you needed the most To set your broken heart free I know you cried and you felt blue But when I could I gave strength I'm waiting for the day when you can love again I've kissed your lips and say Als afsluiting, where do we go from here van uh, of, nee, dat is niet goed let's stay away let's, uh, hey? let's go away for a while ja. toen de tijd uh, de B kant van uh, Good Vibrations was dat goed, Beach Boys, we gaan naar het nieuws van 3 uur dames en heren, en we zien u zo weer terug aan de andere kant, met nog meer van dit Heerlijks, tot zo